Goedemiddag, ik ben Rens van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal klachten over discriminatie door de politie neemt toe. Tot nu toe kwamen er dit jaar 168 klachten binnen, ruim 30 meer dan in heel vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Divano is een van de mensen die een klacht indiende nadat hij staande werd gehouden door een agent. Toen zei ik tegen hem dat hij zich moest gedragen na zijn uniform en niet als storende. En uh, daarna werd ik aangehouden en was gewoon simpelweg, ja, heb je nu je zin, aapje? En dat herhaalde hij uh, ja, een aantal keer. Aapje? Ja, aapje, ja. Dus uh, dat bevestigde al mijn vermoedens dat het om mijn kleurtje ging. De politie denkt dat de stijging komt, omdat er meer aandacht is voor racisme. Het komt onder andere door de zaak rond George Floyd, de zwarte Amerikaan die omkwam door politiegeweld. De coronabesmettingen zijn de afgelopen dag weer flink gedaald. Het zijn er 1300 minder dan gisteren. Ook liggen er minder coronapatiënten in het ziekenhuis. Dat zijn er nu ruim 1700. Rond deze tijd moeten de winkels in het centrum van Eindhoven dicht zijn. Dat is een stuk eerder dan normaal vanwege de drukte. In meer steden wordt een hoop gewinkeld, zoals in Breda. Nou ja, ik moest toch mijn cadeautje halen. Ik had wel even over nagedacht, maar ja. Het moet toch gebeuren en we proberen ze veel mogelijk afstand te houden. Je bent lekker aan het shoppen. Ja. ja maar vindt u het te druk nu eigenlijk? Ja, een beetje. Maar waarom bent u dan toch gekomen? Uh, omdat in België alles is gesloten. In Rotterdam worden ook maatregelen genomen. Over een uur moeten daar alle winkels dicht zijn vanwege de Black Friday drukte boksliefhebbers moeten misschien even de wekker zetten om drie uur vannacht. Dan staat voor het eerst in 15 jaar legende Mike Tyson weer in de ring. Hij speelt tegen een andere oudgediende, Roy Jones. Beide heren zijn de 50 al voorbij, maar dat maakt volgens Tyson niks uit. Ik ben gewoon heel um, comfortabel in de manier waarop ik nu ben, to een certain degree. Dus ik kan de twee niet vergelijken, maar dit is wat ik wil doen. Ik kan zeggen dat my last mijn laatste didn't geen interesse no interest in het doen. Ik ben in nu in now. Een echte prijs valt er niet te winnen met het gevecht. Met de wedstrijd wordt geld opgehaald voor het goede doel. En dan nog het weer. Bewolking en zon wisselen elkaar af. Het blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 5 en 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Amsterdam hemhavens 3 kilometer file. En de vertraging is daar 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 In een aantal jaren geleden draaiden we deze plaat helemaal grijs bij Zandvoort op zaterdag. En ik kwam er weer eens tegen. Ik dacht, nou die moeten we maar eens draaien zo op de zaterdagmiddag. Kiki die en I've Cut the Music in Me even na vier uur. Welkom terug Zandvoort. Inderdaad, het begint donker te worden. zitten nog in Q3, het laatste gedeelte, nog 14 seconden op de klok. Loes Hamilton op P1 Verstappen, P2 Bottas, P3. Zal dat ook de startopstelling van morgen worden? Je krijgt het straks te horen, want dat doen we in dit programma. En nog meer. Ja, straks, straks de, de, de terugblik op de kwalificatie die nou, vijf, nog 25 seconden duurt. Ja, bij jou wel. Bij uh, yeah. <laughs> mij wel, ja. Uh, goed, uh, daarover later straks tijdens Pit Report meer. Uh, half vijf hebben we natuurlijk het dier van de week. En dat zijn uh, deze, deze week uh, twee katten. De een luistert naar, naar Mister, die hebben we al een keer eerder gehad... maar die zitten nog in het dierenthuis. En Jip. En uh, ja, ik moet zeggen, voor de rest is het vrij rustig in het dierenthuis. Want de meeste dieren hebben inderdaad inmiddels een thuis gevonden. Uh, maar vandaar dat we Mister en Jip, die er nog zitten... ook hoognodige tijd is dat die ook een eigen plek krijgen... Dan hebben we daarna, uh, na het dier van de week, hebben we Zandvoort op zaterdag live. En dat is dus een live registratie van een uh, groot uh, concert. En, uh, Wil je al vertellen welke? Uh, nou, in ieder geval een bekende drumsolo, zoals je al zei. Uh, vooraf. Ja, helemaal in het begin uh, hadden we het erover. Jij vond, uh, hij was te oud geworden. En uh, dat, dat is ook wel zo. Maar uh, in 2004 was hij nog uh, heel... Springleven, uh, fris Spring en fruitig. Ja. Is, uh, dat is een opname tijdens het, het, het Montreux Jazz Festival in 2004. Daarover uh, na het Dier van de Week uh, de registratie daarvan. Dan hebben we natuurlijk om kwart voor vijf nog het, het, het Gedicht van de Dag. Nou, je zei het al meerdere malen in het programma: de, de, de donkere avonden, de donkere nachten voor Kerst komen eraan. En uh, ja, het wordt allemaal in een kleine, kleine kring uh, gevierd. Dus uh, denk ook aan de mensen die uh, dan. Uh, denk dan tegen die tijd ook aan mensen die alleen zijn of wat dan ook. Dat is een beetje de strekking van het gedicht. Dus best al een serieus gedicht. Ja, in 8 december weten we meer, hè? Wat we mogen doen of niet. Dan, weten we, dan krijgen we weer wat meer te horen. Dus genoeg nieuws ook voor de derde uur. Om te luisteren, te luisteren naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Dank je Dankjewel Albert-Jan. Het was een mooi uur weer uh, op de Zandvoortse radio. Hier is Diamonds, nieuwe Sam Smit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 show you how little I can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 We er weer een grote hit uit de hitparaders van dit moment. de nieuwe single van Stenslid. Wat een mooie plaat is dat, hey, hoor, de, de single uh, Diamonds. Ja, straks uh, gaan we de donkere dagen in. En ook uh, met het uh, gedicht van de dag. Maar eerst hebben we Sinterklaas nog natuurlijk. Nou, wat gaan we Sinterklaas vragen?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 Hier en het liever alleen. Vorig jaar had ik niets meer te wensen, totdat jij met die zacht naar Spanje verdween. Ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Ik vraag aan Sinterklaas ook vrede overal. En het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 Inderdaad, de gouden oude single van Henk Temming... en ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Zo de Pit Report, gaan we eens even kijken... wie er op Paul morgen start gaat. Maar eerst gaan we het nog even hebben over... Ja, waar Henk Temming het ook een beetje over had eigenlijk. Hè? Van uh, het allerliefste wil ik. jou. Ja, want zingt hij ook uh, The First Time. Daar zingt Robbie Beck ook over. Romantisch Robin Beck. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En dat was inderdaad voor de very first time. Nou, dat zal waarschijnlijk niet voor uh, Hamilton uh, gelden. als we het over pole uh, positions hebben, over Jan. Nee, zeker niet. Maar we gaan eerst even terug naar Q2. Uh, ja, de, de, doordat er op een gegeven moment een rode vlag was. Dus is die, uh, de kwalificatie is natuurlijk iets uitgelopen. Vandaar dat uh, het nu was. De samenvatting. We gaan even terug naar Q2. Want iedereen, alle de kanshebbers, ervoor, waren natuurlijk wel door in Q2. Zoals verwacht gingen de meeste rijders in Q2 naar buiten op de mediumband. Aangezien de soft geen gunstige band lijkt op de race in Bahrein mee te beginnen. Alleen het duo of Alfa Tauri kwam op het rood gemarkeerde rubber op het circuit. Maar Daniel Fiat en Pierre Gasly hadden ook nog maar één set nieuwe mediums tot hun beschikking. Een groot aantal coureurs was net begonnen aan de eerste vliegende ronde in Q2... toen de rode vlag tevoorschijn kwam voor Carlos Sainz. De McLaren coureur spinde bij het naderen van de eerste bocht als gevolg van een technisch probleem... en kon daaraan niet verder. Na de onderbreking bracht Verstappen het spel op de wagen met een 1.28.0. Hamilton antwoordde met drie paarse sectoren en een 1.27.5... waarmee hij een zeer respectabele tijd had gereden voor de mediumband... en dus een kleine halve seconde sneller was dan de Nederlander. Bottas wist echter niet harder te gaan dan verstappen. De Finn positioneerde zich dan met een 1.28.0 op P3. Daniel Ricciardo liet uh, zien zich in de Renault door uh, na een vierde tijd te rijden. Alexander Albon en Lendel Norris kwamen met een code rood met de zachte band in actie... en lieten, liepen, lieten daarop de vijfde en zesde tijd noteren. Ook Fiat en Gasly gooiden het over een andere boeg met de banden. Zij gingen op het medium... ...rubber naar de negende en tiende tijd... ...en gingen dus met de hakken over de sloot ook door naar Q3. Grote verliezers in Q2 waren uiteraard, waren niet, uiteraard niet... ...maar waren Sebastian Vettel en Charles Leclerc... ...want die pisten gewoon naast de pot. De Ferrari-coureurs bleven steken op een elfde en twaalfde tijd... Ook de verrassende polezitter van de vorige race, Lance Stroll... slaagde er niet in om door te stoten naar het laatste kwalificatiedeel. De Canadees van Racing Point komen op de gebruikelijke mediums niet verder dan een dertiende tijd. Russell profiteerde van de wegvallen van Sainz en kwalificeerde zich als veertiende. Dan natuurlijk de doorslaggevende Q3. Voor Q3 greep iedereen vanzelfsprekend terug op de zachte band. Hamilton opende het bal met 1.27.6. Verstappen kwam er net niet aan met een 1.27.8... En was hij slechts 0,146, ja waar heb je het over, langzamer dan de regerend wereldkampioen Bottas, ging bij zijn eerste poging naar de 1,27,9, waarmee hij zo'n kwart seconde verwijderd was van de snelste tijd van zijn teamgenoot. Hadden Verstappen en Bottas nog iets achter de hand, of zou de Paul voor de tiende keer dit seizoen voor Hamilton zijn? En hij was inderdaad voor Hamilton. Kijken we even naar de startopstelling uh, uiteraard. Dan weer Lewis Hamilton op Pol. Als je naar rechts kijkt, dan ziet hij zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Maar als hij in zijn achteruitkijkspiegel kijkt... dan uh, ziet hij daar staan Max Verstappen op een derde plek... en Alexander Albon op een vierde plek. Verder is de vijfde plek van Sergio Perez ook nog vermeldend waardig... en de zesde, tijd, de zesde plek voor Daniel Ricciardo. De Grand Prix uh, van Bahrein morgen begint om tien over drie... Dankjewel uh, Albert-Jan, tot zover inderdaad het uh, Formule 1 nieuws. dadelijk uh, onder meer uh, Dier van de Week en uiteraard uh, Zos Live. Blijf lekker luisteren, gaan wij uh, nog een uh, plaat draaien van Michael McDonald. Je kent hem nog wel uiteraard uit de groep De Doobie Brothers. En uh, What a Fool Beliefs werd uh, onder meer door hem geschreven. Dat uh, hitnummer van De Do Doobie Brothers. En solo deed hij het met deze Sweet Freedom. ...om uit de film Running Scared ...hoor Michael McDonald en zijn Sweet Freedom. Zo dadelijk de dieren van de week. Maar eh, eerst gaan we Miss Montreal nog een keer voor je draaien... ...met Door de Wind. Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet, nee.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 straat wil vergeten met de beste zangers van uh, dit jaar 2020. Door de wind, Miss Montreal, uiteraard uh, naar het origineel van Stef Bos. Het is uh, even een half vijf, we gaan hem doen, dier van de week. Dieren, hè? Hoewel Mister heel bang was toen hij binnenkwam in de thuis, geniet hij nu erg van aandacht. Bij de mensen die hij kent, geeft hij kopjes en laat zich aaien. Muizen vangen kan hij nog steeds heel goed... Maar hij laat nu zien dat hij ook goed gedijt in huiselijke omgeving... waar hij lekker bij de mensen kan zijn. Samen met Jip zoekt hij ook een leuk thuis... waar hij de tijd krijgt om te wennen en waar hij lekker naar buiten kan. En nu we het toch even over Jip hebben... ook Jip was toen hij binnengebracht was heel erg bang... Uh, en of het een kat zou worden die van aandacht krijgen hield... was nog niet echt bekend. Nu, gewend, blijkt hij toch echt een knuffelkom te zijn. Samen met zijn vriend zoekt Jip een fijn thuis...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 Telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 088 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Mr. en Jip verdienen een thuis. Dankjewel Albert Jan. Dus uh, Mr. en Jip gaan voor uh, deze beide dieren naar het Kennemer aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. Je moet trouwens ook de groeten hebben van Sean uit uh, België. Hey Sean. Ja, die stuurde ja, stu stu stu net een bericht en is weer uh, afgestemd op uh, CFM. Goedemiddag, Sean. En houd de radio lekker aan, hè? Zometeen SOS Live van uh, Albert Jan. Ik ben benieuwd wat hij uitgekozen heeft. Nou, we krijgen het uh, te horen na de volgende plaat die ik dan weer uitgekozen heb. En dat is er eentje, ja, die klinkt, uh, klinkt best leuk. Maar eigenlijk zit er best wel een heftig verhaal achter.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 Sie kommen. Sie kommen sich zu holen. Sie werden sich nicht finden. Niemand wird sich finden.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 Valco Falco had een groot hit met de single Genie, die is juist geworden. Maar ook bijvoorbeeld der Commissar. Helaas is Falco niet meer onder ons. Maar hij heeft destijds wel nou, hele mooie muziek gemaakt. Inderdaad, deze single Genie. Ja, elke week gaan we het doen en hebben we het gedaan. En gaan we nog wel even door met SOS Live. Ik op de zaterdag of de zondagmiddag voor allebei. Ligt er even aan hoe het draai-schema is van ons op de radio. En uh, ja, deze week, uh, deze zaterdag is het uh, jouw beurt, uh, Albert-Jan. Ik heb hem al een keer genoemd dat ja. ik een, uh, iets van hem uh, live uh, wilde draaien... Maar ik dorst het eigenlijk niet uit aan, want hij werd al een beetje oud. Dat ja. was mijn verhaal erachter. En dat was, dus, dat was dus net tegen het zere been van mij aan. Ja, maar want, het is wel zo, toch? Ja, hij, is, hij is nu inmiddels behoorlijke opleeftijd. Ja. Uh, loopt slecht en uh, zingt ook niet meer zo als hij in de vergaande jaren heeft gezongen. Hij weet het allemaal niet meer zo, uh, zeg hij maar. Ook, hij weet het ook allemaal niet meer zo. maar ik bedoel, Hij mag niet ontbreken in uh, onder Zandvoort op zaterdag, dan wel Zandvoort op zondag live. Uh, een live registratie van deze artiest. Die hoort gewoon in die playlist thuis. Dus ja, uh, dat is waar. Of hij nou hoog springt erop of Nee, laat. je hebt helemaal gelijk. Hij hoort er gewoon bij. En uh, ja, dus vele uitvoeringen uh, heb ik beluisterd. En uh, er zijn ook hele mooie bij, maar die duren acht, negen minuten. Uh, daar hebben we de tijd niet voor. Uh, dus je doet een minder mooie? Of, ik, nee, nee oh. ik, kwalitatief een hele mooie. Dan is het goed. hij duurt iets minder lang. We gaan terug naar de, het jaar 2004 en wel naar het jazzfestival in Montreux. Daar trad hij op en uh, uh, daar speelde hij meerdere van zijn succesnummers. En Hij kan natuurlijk niet ontbreken vanwege die prachtige drumsolo die, uh, die hij dan geeft. Geniet de komende 5 minuten en 40 seconden van Phil Collins... live in Montreux 2004 met In The Air Tonight. En Zet je koptelefoon maar wat harder. Zo is het. Gaan wij ook doen. Live at Montreux in 2004. Met uh, In The Air Tonight. En dan met name die drum solo, Albert-Jan. Uh, ja. Geweldig, maar, briljant gewoon. Maar deze uitvoering ook. Ik bedoel, hij, hij bleef veel langer in het intro uh, hangen. Hè, ja, zelf, ja, klopt. Voordat hij zelf achter de drums gaat zitten. Andere uitvoeringen. Uh, die... Uh, die... Uh, die is die drumsolo veel eerder en is de intro veel langer. Veel, veel korter. Maar hier was de intro gewoon heel erg lang. Ja. En uh, gewoon helemaal, uh, helemaal goed. En dan, ja, de drumsolo. solo. En hey, je hoe het uh, publiek erop uh, reageerde toen hij richting de drums ging, hè? Ja, dat, ja, zo, ja je zag hem er richting heen lopen. En uh, ja, oh ja, dan nou komt hij er dan, nou komt hij er dan. En ja hoor, daar was die de ja. drum solo. prachtig hey, uitvoering. Kijk eens naar buiten, Albert-Jan. Ja. De donkere dagen, ze komen eraan. En dat brengt ons ook bij het gedicht van vandaag. Want dat gaat ook over de donkere dagen. De wolken zo laag, zo grijs, zo grauw. Vliegen voorbij van regenvlagen. morgens de mist om ons te plagen. Ja, nu komen weer de donkere dagen. Het is nog donker bij het ontwaken Het opstaan valt s morgens niet mee Waar bleven toch die zomerdagen Het urenlang lopen langs de zee Alles zo triest en grauw Ja, en binnenkort komt ook de winterkou Er lijkt geen lichtpunt aan de horizon Ik wou... Ik wou dat ik de winter overslagen kon. Aan het einde van het jaar... staan velen ook stil bij andere mensen. Onze gedachten zijn voor hen die het moeilijk hebben. En ook, en ook wij geven hen de beste wensen. Het is goed om ook bij anderen stil te staan. Zij die verdriet hebben, ziek zijn of eenzaam. We bellen even of sturen een kaartje. En soms, soms nemen we de moeite om even langs te gaan. Probeer eens niet alleen aan het einde van het jaar... een medemens de aandacht te geven. Want de aandacht die men nodig heeft... ja, die duurt vaak het hele leven. Een appje kaartje van ik denk aan jou of even even op de koffie gaan. Het kost zo weinig moeite maar het geeft glans, glans aan het bestaan. Ik vind het een mooie gedachte, een mooie kerstgedachte.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 in het gedicht van de dag. Vrolijk kerstfeest. De mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. Zie is aan. De kerstboom glans. dit is feest in Schik je radio maar wat harder. Ja, hij is een beetje hard, maar ik vind hem wel heel erg leuk. Ja, ik kan er ook niks aan doen. De snolle bollekers, voor je. En uh, alle ballen uit de bomen. En blijf nog even hier, want we zijn nog niet weg...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 Onze tijd is nu. ...daar we twee nieuwe platen achter elkaar, zomaar. Ja. Als eerste de, de snolle bollekers en beuk de ballen uit de boom, albietje. Ja. En daarachteraan blijft nog even hier... ...de nieuwe single van uh, Pascal Jacobs, uiteraard van Bluff. En Tabita, een uh, leuke single uh, die uh, zeker uh, de hitparades gaat uh, bestijgen uh, de komende dagen. Net zit erop voor ons, Samvoort op zaterdag. Om zes uur weer, Entertainment for You, met onze so collega Fred Hey. Hij is er weer. Uh, wij, gaan, uh, wij zijn er morgen niet, want wij gaan naar Bahrein. Zo is het, ja. Naar het uh, circuit hier, Waar uh, om tien over drie de Formule 1 wordt uh, verreden. Dus, we zijn uh, woestijnratjes uh, geworden. Woestijnratjes. Dus. En uh, nee, dus in ieder geval zes uur weer. Twee uur lang live uh, entertainment voor jouw collega Fred Heij. Met veel Nederlandstalig en nieuw, nieuw, nieuw materiaal. Uh, ja, nee, wij zijn er morgen dan niet. Maar volgende week zijn we er wel weer. Volgende Goed. week zijn we er weer. Ja, Bedankt hoor. voor het luisteren. En een hele fijne zaterdagavond.